Vier uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Cubaanse leider Raúl Castro houdt vast aan het eenpartijsysteem. In zijn slottoespraak op de Nationale Communistische Conferentie... zei Castro dat hij naast zijn communistische partij geen andere partijen duldt. Een meerpartijensysteem leidt er volgens hem alleen toe... dat andere landen als de Verenigde Staten... invloed kunnen gaan uitoefenen op de Cubaanse politiek. In Amerika is de macht in handen van rijken, zei Castro... Hij volgde in 2008 zijn broer Fidel op als president. De afgelopen jaren kondigde herhaaldelijk grote economische en politieke hervormingen aan. Maar tot nu toe is daar weinig van terechtgekomen. De actievoerders van Occupy mogen van de rechter op het Malieveld in Den Haag blijven. De Gemeenten wilden de betogers er weg hebben vanwege de kou. Het zou onverantwoord zijn om buiten te slapen. Van de kortgedingrechter hoeven de actievoerders hun kamp niet op te breken... maar ze mogen er niet s'nachts slapen. Er mogen in de nachtelijke uren wel twee mensen op de spullen passen. Die oplossing was ook voorgesteld door de occupiers... die al drie maanden met ongeveer twintig man protesteerden... tegen hebzucht in de financiële wereld. Daagse burgemeester Van Aertsen zegt dat de politie streng gaat toezien... op de naleving van het vonnis. Het wrak van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia... blijft nog maanden op zijn kant liggen...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 Het VHR, het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk glad kan worden. Vanuit het oosten gaan het op steeds meer plaatsen licht sneeuwen. Overdagtemperaturen rond het vriespunt. De dagen daarna zonnig, met ook overdagtemperaturen onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. One, two. Dit is de nacht. Met Adelie, op Radio 1. Dit is de van het goede leven. Met Adelie, op Radio 1. Ja, met dank aan de Wooden Saints, vorige week mijn gasten. Hoorspel op herhaling. We gaan terug naar 1988. Uh, nee, 1985. Componist Michel van Bergen-Henegouwen maakte ter ere van de hoorspelweek... voor de AVO het eh, ja, vrij impressionistische Marpissa. Nou, ik laat u het vooral horen vanwege de heerlijke stem van de verteller... Ramse Shafi. U luistert naar Marpissa... Een poëtisch radiodrama, geschreven en gecomponeerd door Michel van Bergen-Henegouwen. Stil. Luister. Hoor je de geluiden van de stad? Hoor je ze? De oude binnenstad. Verweerde muren. Het klapperen van de luiken. De kronkelige stegen. Het water... van de grachten en kanalen. De haven. De schepen. Hoor je ze? De schreeuwende kinderen... Nog niet moe na een lange, lange dag. Het ruisen van de populieren. Hoor je ze? Luister. De straatmuzikant bij de kiosk. De taxis en scooters gevaarlijk slingerend door het verkeer. De klokken van de Nicolaas-kathedraal. Hoor je ze? Hoor je ze? Stil. En luister naar de geluiden van de stad. De stad aan het water. De stad aan de zee. Ik hou van dit uur van de dag, wanneer de hemel rood-goud kleurt en de schepen glanzen. Luister naar het water, het klotst tegen de boeg, de achtersteven, klots. Kleine golfjes, rond en zacht, glinsterend als salofaal, klots. Laten de aken en vissersboten de deinzen. Klopt, klopt. De masten wijzen naar de lucht. Hoog boven het lawaai van autobussen en snerpende politievlaten. En in de top van elke mast een zeemeel. Moe van het vliegen boven de kotters en de visafsluiten. Wat zou ik moe zijn? Van een hele dag vliegen, zwenken, zweven, dalen. Een hele dag de stank van zwaardvis, kabeljauw... en het vloeken van de vissers die geen goede prijs wisten te maken. Ik hou van dit uur van de dag. Zo vlak voordat de schemering valt. De dag is om. En langzaam, langzaam gaat de nacht beginnen. In Poli's vlak aan de haven, zitten de eerste gasten. Nuchter wachtend op wat er komen gaat. Ze luisteren naar de saxofoon van Daniel... en zijn nieuwsgierig naar Marlin. Haar foto buiten op de muur... de zoete glimlach. Haar gelaat zo fijn besneden dat elke reiziger even stil moet blijven staan. Malin, haar naam. Malin. Een zangeres uit Azië. De dochter van een prins en van een Balinese min. Verdwaald na verre reizen in deze stad. In Polisbarre. 26 treden Steunend en knarsend als een oud wijf. Kom, mee naar boven. Naar de kamer van Marlin. Vlak boven Polisbaan. Een pijpelaar. Lang en eng. Kijk uit voor de lage balken. En de hoge drempel bij de deur. Schuif je voet voorzichtig naar voren. En voel. Want veel licht is er niet. Alleen, voor in de kamer, bij het raam dat uitkijkt op de haven, zit Marlene. En denk dan Daniel, die niets zegt, maar zo mooi spelen kan. En staart naar buiten. Kijk, bijna alle schepen zijn binnen. De Marial, de Octopus, de Ciros, Nauticia, Atlantica, Melteni. De hele vissersvloot ligt aangemeerd en wacht op beter weer. Want de wind komt uit het noorden en houdt de schepen binnen vast. De kleine vissersboten. Hout met stalen zwaarden. Te klein voor de noordenwind. Te licht voor de venijnig korte golfslag van de zee. En de beste visgronden liggen wel drie dagen varen ver. Kijk, op het dek wordt nog gewerkt. Vrouwen met kleine kinderen moeten de netten. Op en neer. Op en neer. De spoel met touw verbeten tussen de tanden geklemd. Op en neer. Op en neer. De visafslag is dicht. Met krachtige stralen water wordt het asfalt schoongespoeld. In de haven wordt het langzaam stil. Alleen op de Noordpier is nog vol. Kruiers die zenuwachtig rondrentelen in afwachting van de veerboot en een goede voor. En de vrouwen met zwarte jurken die kamers verhuren voor de nacht. Ze staan in groepjes bij elkaar, praten. Hoeveel vraag jij voor een kamer? Zestig. Zestig? Is dat niet wat veel? Voor een dakkapel, twee gammele bedden... een verroest fonteintje dat geen water geeft? En de kakkerlakken in het bad? Natuurlijk. Zestig is veel te veel. Maar wie blijft er langer dan een nacht... Een nacht is voor de reiziger al te lang. Je weet hoe het gaat. Ja, ik weet het. De volgende ochtend boekt het arme hoofd en neemt hij de eerste boot. Weg. Ver weg van de nacht. Weg van deze stad. Hoeveel vraag jij eigenlijk? Kijk. Daar loopt Anna. Kijk, daar. Aan het einde van de noordpier. Mooie, zwarte Anna. Die in het huis met ronde luiken woont. Vlak achter Polisbaar. Anna. Ze staat aan het einde van de pier. Op een afstand van de andere vrouwen. En staat naar het westen. Naar de zon. Die langzaam in de donkerblauwe zee daalt. Anna wacht. Elke derde dinsdag van de maand wacht ze op de veerboot van acht uur. Dezelfde boot die haar veertig jaar geleden naar deze stad bracht. Zoveel jaar geleden en nog niets veranderd. De veerboot luistert. Voor enkele minuten meren we aan in Martissa, het aantal inwoners 34.000. De belangrijkste bronnen van inkomsten, visvangst en de overslag van wijn en specerijen. Hotels, pensions vindt u in alle prijsklassen, verder kunt u kamers huren bij particulieren. Bezienswaardigheden, het Maritiem Museum, de haven met de oude stad, de Grachten en kanalen en de Nicolaas kathedraal met haar 47 meter hoge toren. Alsjeblieft niet dringen in de gangpaden en vergeet uw bagage niet. ik heb helemaal niets bij. Me. Ik zei, pak je spullen. Luister, ik ben met de eerste boot het gaan gekomen en in Barletta moest ik overstappen. Een andere boot, god weet waar naartoe. En het was zo druk in de haven, zo druk. Dronken Amerikanen, Polen... hun ogen vol haat en lust. Hou je brutale wijf! Luister. We stonden allemaal bij elkaar. Verslagen. Zonder een woord te zeggen stonden we. en wachten de gebeurtenissen af. Toen werden we in groepjes van acht gescheiden. De mannen, de vrouwen, de kinderen apart. En iedereen moest zijn papieren inleveren. Onder het aftak van een douanepost lag een soldaat op een Brits. Hij was gewond. Zijn hoofd gewikkeld in vuil verband. Zijn ogen dof en korst op zijn lip. Ze namen hem gewoon bij de arm en trokken hem van de Brits. Hij werd er afgegooid. Hoor je wat ik zeg? Er afgegooid. Omdat er te weinig bedden waren. Godverdomme, loop door, Joost Hoerenwijf! Maar luister dan toch. Alles moest ik inleveren. Mijn koffer met in de haast gepakte kleren. Mijn overjas, mijn ring. Ik heb geen bagage. Schiet op! Onder luid gekrijzen geschreeuw werd ik het schip opgeslagen. En Alex, mijn lieve Alex, hij stond tussen de mannen en huilde. Hij mocht niet mee. Vraag me niet waarom. Misschien dat Amerikanen hem wilden, of de Engelsen, of de Fransen, ik weet het niet. Ik weet alleen nog hoe hij stond, te midden van al die mannen, met een treurig gezicht en natte ogen de hele lange weg vanaf Barletta. zag ik hem staan? Alex. Mijn lieve, lieve Alex. Vooruit! Ik zei doorlopen! Loop door! Alsjeblieft niet dringen in de gangpaden en vergeet uw bagage niet. Is de veerboot binnen, de laatste boot. De nacht kan eindelijk beginnen en wacht totdat de nooit leeg zal zijn. Maar nog eens een volk. Kruiers laden de bagage op hun karren, zoeken een weg door de menigte, langs de vaders die hun zonen omhelzen, de kussen, het lachen en de sterke verhalen. Langs de gidsen van de hotels... zwaaiend met hun borden boven hun hoofd... ze springen en dansen op hun tenen. Langs de mannen van de post... de douane... en havenpolitie. Smetteloos witte pakken... die glanzen in de late zon. Lakschoenen met leren zolen. Borstelige snorren... keuren de kratten wijn... de specerij... ...en zien zwijgend de reizigers. En de noordenwind is warm... ...en doet het hoofd op hol staan. De reizigers, rood verbrand en opgewonden. Voorzichtig schuiven ze over de treplank, ...een linkerschouder tegen de wand van het schip gedrukt... ...de rechter iets naar voren. Moe van de lange reis... En bang nu al hun evenwicht te verliezen. En overal de vrouwen met hun zwarte jurken op zoek naar de hongerigste ogen. Zoek je een kamer? Een kamer voor de nacht? Hoeveel? Zestig. Nee, vrouw, vergeet het maar. Dat is te veel. Maar het is een mooie kamer. Rustig, met een bad. Maar zestig, dat is werkelijk. Vlak bij de haven. De restaurants, de cabarets en bars. Vlak bij de mooiste vrouwen. Wat moet ik bij de haven? Geef het toe. Je zoekt. Ik zoek? <laughs> Wat dan? Je zoekt een vrouw. Een nacht vol dromen. Kom, geef het toe. Ik zie het aan je ogen. Het vuur dat smeult, maar branden wil. Ik ben nu blind. En zestig is de prijs? Ja. Ga je nog mee? Akkoord. En de reiziger die zoekt, maar niet weet wat hij wil, gaat naar Polisba. De foto aan de muur verbleekt, vervaalt van te veel zon. Maar toch, de reiziger houdt zijn pas in en kijkt. Malin, haar naam. Malin, kom, ga mee naar binnen, want ze zingt. Psst. de muziek speelt al. Luister. Susanne is de blonde die van bier en whisky houdt. Ze kijkt je aan, zwoele blik, vraagt wat je drinkt. Kijk uit, ze is gevaarlijk als ze in jou. Je... ZINGT Van wilde dromen voor de nacht Haar adem warm en geil Ze lacht Maar ze is stout Vreselijk stout Geef het toe Je zoekt een vrouw van te houden Zoete kussen Zachte poortjes voor de nacht En je bent moe Dat de koude ochtend wacht. Benuta is de lelijkste, zes tanden in haar bek en een paarse pruik vol motten en vol lui's. Maar ik uit, ze wordt des duivels als ze vraagt, brengt zegt geen woord Kijk uit het kost je leven als ze van je droom Het is gevallen als een warme deken die de stad omhulde. En de haven, de mooie oude haven, daar liggen de vissersboten veilig en beschermd. De vrouwen met hun kleine kinderen op hun knieën, boeten nog steeds te netten, op en neer, op en neer. Verder is er niemand. Het is stil. Nee. Kijk daar. Op het einde van de Noordpier... een vrouw. Als een standbeeld. Haar haar wuivend in de wind. Anna. Een mooie, zwarte Anna. Ze staat op de pier... en kijkt naar de veerboot uit Barletta. En wacht zoals al veertig jaar wacht... Wacht op Alex. Haar lieve Alex. Op het bovendek werken nog een paar zeelui. Ze spuiten de houten schoon. Voor hen ben ik geen vreemde meer. Hooguit een zonderling. Alle zeelui kennen me. Ze zien me staan. Elke derde dinsdag om acht uur. Ver van de andere vrouwen. Alleen op de Noordpier. Ze kennen me. Of ze hebben de verhalen gehoord. Want er zijn altijd verhalen over mensen zoals ik. Soms schreven ze naar me. Veilig vanaf het hoge dek. Schuttingtaal. En vuiligheid. Altijd hetzelfde. Nooit iets nieuws. Ik hoor het niet eens meer. Anna! Nog iets van je vrienden gehoord? Je lieve, lieve... Anna. Ik heb het al zo vaak moeten horen. Het doet me niets meer. Echt niet. Ik luister niet eens. Hoe hard ze ook schreeuwen, hoezeer ze me proberen uit te dagen. Geen woord. En zeker geen tranen. Nee. Het wordt niet gehuild. Daar wordt gebacht. Vol verlangen. Totdat... Totdat de klok van de Nicolaas half elf slaat. De betovering is doorbroken. En Anna... Mooie zwarte Anna... wordt langzaam wakker... als uit een te diepe slaap. Ze schudt haar haren los... En loopt over de lange pier terug naar de haven. Langs de plassen voor de visafslag terug naar de stad. Achter de boulevard, de kleine stegen, omhoog naar de oude stad, liggen de huizen met de platte daken. Wil je ze zien? Kom mee. De witte treden op. Slingerend onder de bloeiende oleander. Langs de bekalkte muren. En de gele nachtvlinders. Kom. Totdat je niet meer verder kunt. Kijk. Hier liggen de daktuinen. Midden in de stad. Als kleine zwevende pleinen verstopt. De kellners en met hun haren glimmend van het vet, rennen rond. Zij zijn gehaast, want het feest moet gaan beginnen. Ze schikken de tafels, het bestek, laten de glazen blinken... en de noordenwind ritselt langs ballonnen, slingers... en de geelpapieren maan met de gouden glimlach. Het volle maanfeest kan beginnen. Nu hangt de volle maan boven de stad en verlicht de velden en heuvels. Een zachte glans zweeft over de stenen, rotsen, de lage struiken brem en tuin... en streelt de huid van de muilezels en koeien. Zacht is het licht, zacht en warm. Van de daktuinen en terrassen daalt muziek lach en het klinken van glazen. Alleen op het kleine terras van Poli's bar is het stil. De gasten zitten binnen, drinken en luisteren naar de saxofoon van Daniel en Malin. En buiten, ver van alles, zit Poli. De oude Griek. Hij zit op een stoel, het linkerbeen iets opgetrokken, en denkt aan vroeger. Droomt van het oude Athene, zijn geboortestad. Maar de beelden zijn vaag en verbleekt. Alles is zo lang geleden. De feesten, de paleizen en fonteinen voorbij. De zondagen met het rijtuig naar de haven... de rietenmand gevuld met zoete broodjes, olijven, cavernies. Voorbij is het, voorbij. De tocht naar het eiland met het witte zomerhuis. De kijk als een mes snijdend door het blauwgroene water. Voorbij. Bopen, die bij de familie inwoonde en zo wonderschone verhalen vertellen kon. Over de oude helden, de reis naar Troje, het geheim van het oud eikenbed. Wonderschone verhalen vol passie en een diep verlangen. Verhalen van lang en lang geleden. Duizenden jaren oud, honderd generaties geleden. Wonderschone verhalen die van mij een dromer hebben gemaakt. Een dromer? Een reiziger. Op zoek naar zijn verleden. Maar de beelden zijn vaag. En verbleekt Zo vaag. Dat ik me soms afvraag... van wie ik een kind ben. Van Helena. Haar schoonheid en blanke huid. Van Achilles. Ronkeloos en dapper. Van Orpheus misschien. Zo sierlijk en gevoelig. Of van de een of andere lafaard waarvan geen mens de naam meer weet. Een bastardzoon, Zoals zo vele. En als je kiezen mocht, wat dan? Dat is een onzinnige vraag. Want daar valt niets te kiezen. Ook al heb ik gereisd naar verre landen... toch heb ik nergens ooit gewoond. Ook al heb ik bemind mannen en vrouwen... Toch heb ik nooit echt lief gehad. Ook al heb ik een huis gezocht... voor mijn fantasieën onbeschrijfelijk mooi... toch ben ik steeds weer weggegaan. Een dromer is altijd op reis. Een lafaard. Maar nu woon je hier, Polly. In deze stad. En je hebt een bar. Dat was mijn droom. Ooit. Een huis vlak bij het water, waar de illusie leven kan. Maar ik woon er al te lang en begin de reizigers te benijden die ochtends met de boot de zee opgaan. Misschien wordt het weer tijd om te vertrekken, omdat een droom reizen moet. Misschien. Maar laat me nu alleen en ga. Er komt Anne. langs de boulevard naar Polisbaar. Haar zwarte haren wiegend in de noordenwind. Langzaam, met kleine passen, het hoofd bedrukt. En ziet niet hoe de volle maan steeds verder boven de stad klimt. Hoort niet de feesten, het gelach, gefleurd, gekirk vanaf de groene daktuinen. Voelt niet hoe calypso's, wals en tango de voeten licht... En het hoofd nog losser maakt. Ruikt niet de vis en zoekt de oleander. De geur van fruit en specerij. Niets. Ze zoekt een vriend. Een oude vriend. Anna, kun je niet slapen? Ik weet niet wat het is, Polly. Misschien is het de wind. Het maakt me onrustig, jaagt me op. Wat is er aan de hand? De maan is vol, Anna. Kijk, daar staat ze. Net boven de spits van de Nicolaas. Vol en rond. Vind je haar mooi? Ik had haar nog niet gezien. Kijk dan, Anna, kijk. Ja, ze is mooi. Zo rond en zo zacht. Overal zijn feesten met muziek en dansen. De stad is vol reizigers. Ik weet het. De boot uit balletten. Ik heb ze gezien. Eén voor één. Hoe ze over de treeplank schoven. Moe en opgewonden. En? Nee, Polly. Geen teken. Geen bericht. Nog geen glimp van zijn ogen. Niets. Kom, drink het glas. Het zal je goed doen. En Anna. Mooie zwarte Anna drinkt. Samen met Poli. De oude Griek. Twee oude mensen die wachten op het geluk. Wie is ze geluk? Marlin is gelukkig. Maar ze ziet het niet. Ze is verliefd op Daniel. Zo dichtbij. En ze durft hem niet aan te spreken. Een Daniel, die niet spreken kan, speelt saxofoon. De mooiste muziek die ik ooit gehoord heb. Soms zacht en ingehouden. En dan fel, vol vuur en passie. Maar Malin hoort het niet. Ze is bang. Maar waarom zou ze bang zijn? Kijk naar de reizigers. Ze blijven maar één nacht. En ze genieten. Ik zie ze toch zitten in mijn baar. Ze drinken wijn, lachen, praten. Ze zijn verliefd. En fluisteren elkaar lieve woordjes in het oor. Maar zijn ze ook gelukkig? Dat weet ik niet, Anna. S ochtends ga ik de boot en ik zie ze nooit meer terug. En Malin blijft, Polly. Zij blijft in deze stad. Dat is het verschil. Maar nu ga ik naar bed... Het is al laat. Blijf bij me, Anna. De nacht is nog lang. Nee, Poli. Anna, waarom? Ik woon in deze stad en zal er altijd blijven wachten. Daarom. Wel te rusten. ZE dromen duren nooit lang. Dus slaap. Anna. Slaap. Slaap. Anna. Slaap. Ze zeggen dat hij Daniel heet. Dat zeggen ze maar, dat zeggen ze. Dus je weet het ook niet, Poli. Nee. En ik heb het hem ook nooit gevraagd, want het was niet nodig. Ik weet niet meer dan wat de mensen zeggen. En ze zeggen dat hij Daniel heet. Marleen, waarom huil je? Omdat ik zo van zijn naam ben gaan houden. Daniel, Daniel. Wat blijft er dan over als niet eens zijn naam zeker is? Dat weet je pas als je het vraagt. Maar hij spreekt nooit, hij is stom. Marleen, waarom ben je zo bang? Vraag het hem toch eens. Je zult zien dat hij luistert. Maar wat heeft vragen voor Nut als hij niet spreekt? Maar om te antwoorden hoef je niet te spreken. Daniel speelt saxofoon. De mooiste muziek die ik ooit gehoord heb. Waarom luister je niet? Polie toe. Nee, je luistert niet. En straks is de nacht voorbij. En voor jou is het zo eenvoudig. Alsjeblieft, vraag het, Malin. Je weet waar je hem vinden kunt. Maar... Ga nu. Een vraag wat je moet vragen. Ze zeggen dat het zo eenvoudig is. De saxofoon gekluisterd aan je roze lippen. Je vingers licht en los. Je adem als een koele bries. Ben ik soms blind en maakt de nacht me doof? Daniel, speel. Alsjeblieft. Dan zal ik luisteren. Vijf uur slaat de klok van de Nicolaas. En achter de kim van de heuvels gaat de maan langzaam onder. Langzaam en gestaag als een vuurbal die de nacht niet meer kan dragen. Luister. Langs de gracht in de oude binnenstad klinken voetstappen. Malin en Daniel voorop, in de gearmd, stom van geluk. Een Polly, de oude Griek die Anna streelt. Haar mooie zwarte haren. De Nicolaas. Een bastion van liefde. Een baken vol hoop. Opgetrokken uit graniet en zoetgekleurde ramen. Eeuwenoude fundamenten torsen het dak. De bogen. schragen de trap die naar de toren leidt met de stompe spits. Zo betoverend is het uitzicht. Zo lang is de beklimming. De top van de Nicolaas. 47 meter hoog. Talloos, talloos veel treden veel treden. Talloos veel treden. Talloos veel treden. Talloos veel treden. Je gaat te snel, Malin. Ik hou je nooit bij. Je gaat te snel? Ja, en Daniel ook. Jullie vliegen. Jullie zijn jong en verliefd. En wij zijn oud. Wat een onzin. Vooruit. Willen jullie soms een hand? Nou? Nee. Nee, we volgen wel. Hallo, Seth. Gaat het, Polly? Waarom is het zo bleek? Ik voel me zo draaierig. De treden die als man rondgaan als een eindeloos spiraal. Ik weet niet waar ik ben. Waar ben ik? Je gaat naar boven. Naar de spits. Ik moet het licht zien aan de dag. Ik wil dat de nacht voorbij is. En dat de wind te schimmen. En mijn hersenen jaagt. te verhalen. Die door mijn kop spoken dat ze ophouden. Dat de illusie mij geen rat voor de ogen draait. Dat... Hij praat niet zo veel, Paulie. Oh. Streel liever mijn haar. En hou me vast. Talos wil trainen. Talos wil trainen. Talos wil trainen. Talos wil trainen. wil trainen. trainen. Hoeveel trainen nog? Ik voel het licht, maar ik zie niets meer. Nog even, Polly. Wat is het stil? Ik hoor geen wind, geen zuchtje. Luister. Eindelijk is het rustig. Ik zal kunnen slapen. Een lange, diepe slaap. Nee, Anna, niet nu. Wees niet bang, Malin. Ik zal niet slapen. Niet nu de trap steeds nauwer wordt en de toren bijna beklommen is. Hoeveel treden nog in godsnaam? Rustig, Poly. Waarom? Waarom wordt de trap steeds steiler? Ik zie wel niets, maar ik voel het. Omdat dit de laatste ronding is, de laatste meter. Zijn er? Buk je hoofd, polie en hou me vast. Het wordt al licht. Zie je het, Daniel? Langzaam rijst de zee op uit het duister. De glooiing van de heuvels. De omtrekken van de stad. Zijn we er? Ja, we zijn er. Doe je ogen maar open. En kijk, de nacht is voorbij. De ochtend valt zo traag door de gordijnen. Een kind ontwaakt staat slaperig op het balkon. Onder ligt de stad dromerig en mat, maar rood is de zon. rond, warm en rond zal ze schijnen. Begint. Luister hoe de pleinen blinken in het licht. Hoe de oude luiken weer open gaan. Kijk, de zon, warm als een jonge vrouw, streelt de stad. De verweerde muren. Hoog boven de binnenstad torent de spits van een Nicolaas, als een baken voor de reizigers. Kijk dan! En de wind... De noordenwind zwijgt. Moe naar de lange nacht. En luistert hoe de vissers uitvaren... met hun houten schepen. Stalen zwaarden. Titia Atlantica, Melteni. Stil. Luister hoe de stad achterblijft. Als een droom. Is dat aan het water? Is dat aan de zee? Marpissa. U hebt geluisterd naar Marpissa. Een poëtisch radiodrama geschreven in het kader van de Hoorspelweek 1985. Tekst, composities en algehele muzikale leiding Michel van Bergen-Henegouwen. De verteller was Ramses Shaffi. Malin, Astrid Cerise. Polly, Lex Goudsmit. En Anna, Sigrid Koetsen. Muzikale medewerking verleende Alan Evans. Piano, vibrafoon, synthesizers en slagwerk. Gerbrand Westveen, fluit, klarinet en saxofoon. En Michel van Bergen-Henegouwen, gitaar. Technische realisatie, John van Baas, Monique Stam, Bert Vervooren en Stefan Tricorius. De regie had, Justine van Maren.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 En het was uh, Go Now. Said... Dat is uh, hun allereerste hit geweest. Dus het is ook wel leuk als allereerst op een draaihoofd te hebben. En uh, dat heb ik dus uiteindelijk gemaakt. Voor oh, Ronald heb ik het speciaal gemaakt. En, uh, nou, die zei, je kan het helaas niet zelf bekostigen. Nou, dat was, dat was het punt niet. Want die man waarvan het draaihoofd was... die was zelf ook eigenlijk wel fan van die moederblues. Die had er oude singeltjes liggen van. Ze, dus, uh, en uh, die Ronald zei van, uh, ja, ik... Uh,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 was wel leuk. En hij heeft het uh, in het uh, Nederlands en het Engels heeft hij het geschreven. En hij heeft het in het Nederlands vertaald via Google Translate. Dus het is wel. Uh, zeer grappig verhaal. Ja. Ik heb het netjes bewaard, allemaal. Dat, uh, zoiets maak je niet snel mee. Als, uh, dit is die man. Dit is uh, die Ray Thomas, die uh, een aantal jaar ouder is geworden. Uh, dus een bekend lid van de moederblues was. En is Robin, dank, voor, dank u voor creëren, gaan nu. Dat is dus het boek Go Now, dat heeft hij vertaald. En dan wordt het gaan nu. Het boek voor het draaioogel. Ray en Mike vinden zijn zeer piercer. Dus dat het zeer mooi. En dat uh, draaioogel staat op de keuken of normaal.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 zogenaamde buikstoot met lachen. Hiertoe worden bij het uitademen de buikspieren krachtig ingetrokken en gelijktijdig de adem met ha, ha, ha uitgestoten. Dus zo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Hoe, hoe, hoe. Goed. ha.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 They're coming to take me away, haha! -ha, they're coming to take me away. Ho ho, hee hee, ha, ha to the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats and they're coming to take me away. Ja, nou heerlijk dat ook nog eens even te horen. Dat was een uh, mooi verhaal uh, uh, uit Goudmijn. Luister dus hè, elke uh, vrijdagavond uh, middag, sorry, tussen twee en vier op Radio 5. Um, we zijn bijna aan het uur, maar ik heb nog een minuutje over. En uh, er is net een nieuwe dichtbundel uit van uh, Ingmar Heitse Ademhalen onder de maan, uitgegeven bij het Podium. En ik vind, nou, ik heb al heel veel hoekjes omgekruld. Oh, deze is mooi. Oh, deze is mooi. Maar ik zal er eentje voorlezen. Moet ik kiezen, maar goed. Hazen. Hazen zijn het mooiste, zegt ze. Hazen zijn klaar om te rennen vanaf hun geboorte. Poten, oren en ogen. Alles doet het meteen. Geen dier is minder beschut dan een haas. Een haas gaat slechts gekleed in weiland. In de afstand tussen jou en hem. Een haas is naakt onder de hemel. En egels, vraag ik. Hoe zit het met egels? Egels, zegt ze, zijn kippig. Traag. Altijd aan het rommelen in de struiken, als kleine voddenboertjes. Ook mooi, maar anders hulpelozer. Zoals ze proberen om hun zachtheid te verstoppen in een fort van stekels. Hoe ze er nooit in slagen te verdwijnen in zichzelf. Hazen, zegt ze na een tijdje, hazen zijn omgekeerde egels. Nou mag Quantic erin, want het uur is bijna afgelopen. Straks nog meer mooie gedichten en van alles. bloem!